Goedenavond, luisteraars. Uh, vanavond weer een uitzending van FanFM. En dit keer wordt het ook weer spannend. We hebben twee grote fans volgens mij uh, in ons uh, midden, in de studio. En we gaan het hebben over Genesis. Um, Aanwezig zijn Lennar van der Haak en Arjan Schutthof. Lennar, kun jij je eerst even voorstellen? Ja, dat kan ik. Ik ben Nou, En uh, nou, ik ben dus uh, fan van Genesis. Ik ben geen expert, maar ik ben echt een fan. Dus het gaat mij echt om de emotie die de muziek me geeft. Uh, maar ook herinneren die ik uh, door die muziek heb. Uh, maar ook de beleving die ik bij de muziek verkrijg. Dat is voor mij uh, wat mij fan maakt zeg maar, van die muziek. Ja. Maar ja, ik woon in Zandvoort. Ik ben 42 jaar. Uh, ik woon met mijn zoontje hier in het dorp in het prachtige Zandvoort. En uh, <laughs> ja, ik ben ZZP'er in de mediabranche... Uh, en onder andere, ja, ik doe nog wat andere dingetjes, maar uh, gewoon gezellig, lekker druk. En ja, ik heb ook een verleden met dit radiostation, dat is ook erg uh, leuk. Echt waar? Oh, nou, Ja, ik ben... Uh, oh, oké, okay, prima. Ja. <laughs> en Arjan. Uh, ja. ja, dankjewel. Uh, mijn naam is Arjan Schutthof en uh, ik ben Genesis fan, misschien ook wel een beetje. Ik kom gewoon omdat ik, ik heb ontzettend veel platen in cd's, maar ja. de allerbeste cd's vind ik dan toch weer van Genesis omdat ze zo compleet zijn en zo rijk van, van diepte, van muzikale diepte. Uh, ik ben verder, uh, woon ik in Zandvoort, hier om de hoek. Ik uh, ben getrouwd, ik heb uh, twee grote kinderen. Ik werk voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Oh, en, uh, ja. Dus ja. ik reis veel naar het buitenland en uh, in de toekomst weer naar meer Amerika en noem maar op. Okay. En uh, ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn. Ja, dan. En hoe kennen jullie elkaar? Nou, via, via zijn vrouw. Okay. Monique, die, uh, wij, wij zitten of wij zaten, want zij zitten nog steeds, ik niet uh, bij popcorn hier in Zandvoort, bij de beachpopzingers. Uh, daar ah, hebben wij elkaar daar. leren kennen. Ja. Ik hoorde ook iets van een drum. Uh. Ja, het is ook zo dat ik een drummer ben. En Lena wilde graag een beetje leren. Dus die komt af en toe eens langs met wat, wat, wat muziek om, om, om okay, van, van ja. mijn drums ge, gebruik te maken. Oh, oké. Okay. Met Genesis-muziek natuurlijk, ja. Onder andere... Alleen maar. Ja? <laughs> nou, dat niet, want het is te moeilijk. Als je, uh, ik ben wel muzikaal, maar ik heb geen drumles gehad. En dan... Dan, dan ga, die, ga je dit niet redden. Bedoel, ja, ik geloof, uh, dus, met For on the floor beginnen of zo. Ja. Nou, je begint ja. gewoon heel basic. Uh, en je begint een beetje de basis te doen. Maar nee. ik geef toe, ik, ik begin met andere bands. Ik hou heel erg van Bon Jovi bijvoorbeeld. Die speel ik graag. Nee. En dat is wel echt wel wat simpeler. Maar die kun je ook simpeler maken, laat ik het zo ja, zeggen. En uh, de Drums bij Genesis, uh, je kunt het misschien versimpelen. Maar dan is het nog dat je denkt: oké. Okay, te moeilijk. Dus, uh, en dan sla je bijvoorbeeld alleen maar de, op de vierkwartsmaat. <laughs> dat je denkt: oké, okay, ik, kan het toch, ik doe er toch iets mee. Is, ja. <laughs> ja, als het al inderdaad een vierkwartsmaat is. <laughs> oké. Okay, ja. We zijn begonnen met het nummer Behind the Lines. Daar wordt over te vertellen. Ja, nou, wat kunnen we er niet over vertellen? Het komt van het album Duke. En ja. uh, het is hun klassieke concertopener. Okay. Uh, we, we Allebei hebben Genesis live gezien. Ik een keer in een uitverkochte arena op een mooie zomerdag in 2007. Tijdens de Turn It On Again Tour. Yeah. Ja. En als dat begint met, met, met die drums van, van Phil Collins. En dan komt, uh, komen de gitaren van Mike Rutherford en de synthesizer van Tony Banks. Dan ben ik om. Dan heb ik willing ja. over mijn rug open. Ja, dan kun je gewoon alleen maar genieten. En toevallig ben ik ook bij dat concert geweest uh, in 2007. Alleen ik zat, uh, ik zat in de arena. Ik weet niet, stond jij? Ja. Yeah. Ja, kijk, dat is echt dat is iets andere, anders. Andere gevoel, denk ik. Ja, ja, ik, ik zat uh, ja. best wel hoog. Uh, maar ja, voor mij was ik. Ik was er zo blij dat ik er überhaupt was. En gelukkig heb ik de laatste keer toch nog op een andere manier kunnen zien. Maar ja, wat jij zegt, het is gewoon. Uh, op het moment dat ze, dat ze die eerste noten spelen, dan, dan, dan ga je erin. Dan zit je erin. Ik, je kunt er niet meer uit. Het is gewoon magic, toch? <laughs> Eerlijk, ja. iets ja. <laughs> over Genesis, vertel uh, iets over de oorsprong. Uh, uh, wie speelde er? <laughs> Ze begonnen in 1967 en het was een, een groepje van de middelbare school die samenkwam. Oké. Okay. Dus die, die, die mensen kennen elkaar al heel erg lang. en Iedereen kent wel de naam Peter Gabriel, dat was ja. de lead zanger en de fluitist. En zijn schoolvrienden waren Tony Banks, die op de keyboard speelt. En uh, Mike Rutherford, die de bas speelde oorspronkelijk. Oh. Phil ja. Collins is daar pas veel later ja. bijgekomen... toen Peter Gabriel de band, de band verliet en is zo ja. zoekbaar naar een zanger. Het, het mooie verhaal is dat ze echt tientallen zangers hebben uitgeprobeerd. Okay. En uiteindelijk kwamen ze op een lumineus idee om Phil zelf een keer te vragen. <racht> en toen bleek opeens dat die man heel goed kon zingen. Wat zat Phil al ja. in de band toen? Ja, dat ja. wel. Ja? Ja. Ja. Hij drumde, drumde al. Hij was ja. aangenomen als drummer. En hij zong al heel vaak muziek in. Voor, uh, om, om te oefenen. Dus oh, hij zong okay. het in... en dan konden ze ja. de rest erop oefenen. Ja. En uh, uiteindelijk dachten ze van... nou, hij kan er in ieder geval overal bij... qua ja. uh, vocals. Laat het maar een keer gewoon voor het ja, Nou, En dat, dat beviel eigenlijk uh, de hele band. En zo zijn ze er gewoon ingerold. En gelukkig dat Phil wel zijn eigen stijl... heeft aangehouden wat, uh, wat zangen... en, en ja, op het podium staan betreft. Want ja. hij is geen Peter Gabriel... en dat, dat moet je ook niet willen... Het is een ander soort Genesis geworden toen, denk ik, hè? Ik vind dat zelf nog wel meevallen. Ja, oké. Okay. Ja, want uh, veel mensen zeggen, ja, Peter Gabriel ging weg en Genesis was niet meer wat, wat het was. Maar hun eerste album na het vertrek van Peter Gabriel was Trick of the Tail. Ja? Dat vind ja. ik zelf het beste album. Er zit heel veel diepte in en uh, ook weer die, die magie. En zo hebben we daarna ook nog heel veel uh, mooie nummers gemaakt en mooie cd's. Dus ik, ik vond vooral het vertrek van Steve Hackett eigenlijk meer impact hebben. Okay. Dat was hun gitarist. Ja, yeah. ja. Yeah. Want, want dat markeert eigenlijk de overgang tussen de, zeg maar, de progressive rock-periode, de, de, de symfonische kant, naar de meer poppy-kant. Yeah. Okay. Ja. Ja. ja, dat vind ik ook. Ja, Daar heb je wel gelijk in. Alleen mensen gaan daar helemaal niet op in. Tenminste, als je kijkt op de vers verschillende forums, of op Facebook, de, de groepen, de, de Genesis-groepen, uh, of ook tijdschriften, het gaat vooral om, uh, om Gabriel. En dan ja. onze creaties, want uh, ja, hij had natuurlijk uh, allerlei. Ja, hoe hij zich kleden ja. en hoe hij zich gedroeg uh, ja. op het ja. podium. En uh, daar ging het, eigenlijk gaan heel veel mensen het daarover hebben. Zo van, nou, dat was het grote moment. Maar als je kijkt muzikaal gezien, ja, was dat eigenlijk niet zo. Nee. nee. nee. Oké, okay, het volgende nummer: dat wordt uh, Home by the Sea. Yeah? Is dat uh, zo'n nummer of is dat weer een ander tijdperk nummer? Nou, het is wel een iets ander tijdperk. Maar voor mij is het het, uh, het eerste nummer... Uh, wat, ik, wat ik heel erg uh, gaaf vond... Uh, na de popsongs. Want ja, eigenlijk ben ik het leuk gaan vinden... van, van, van, van uh, uh, zeg maar de jaren... Uh, eind jaren 80 begin jaren 90 Ben ik naar beneden gegaan. Ik heb het op die manier ontdekt. Want ik ben natuurlijk jong. Ik, be, ik oh. ben 42. En uh, de bandleden zijn uh, 70, 71, 72. Ja. Dus ik ben niet met hun meegegroeid. Dus voor mij is het van... Ik ben begonnen met... Uh, I Can Dance van het album We ja. Can Dance. En ik ben toen zo naar beneden gegaan. En dat ontdekte. Moet toch gigantisch, dat, moet, dat is toch geweldig. Dat je, je vindt een band leuk. En dan blijkt dat ze vele, veel meer nummers hebben gemaakt. Die kan je allemaal gaan luisteren. Dat nou, voor mij was het, een, het was gewoon ja. een muzikale verrassing. Ja. Ik kwam steeds, hoe, hoe meer ik naar, naar beneden ging, of naar, naar de, ja, terug naar, hè, ouderen, ja. naar de oudere jaren, hoe meer ik verrast werd van: Wauw, wat een muzikanten. Ik, ik kon er niet over uit. Maar ja, het rare was, ik kon daar met niemand over praten. Want mijn leeftijdsgenoten die, uh, hielden van uh, heel andere soort muziek. Oh. En Home by the ja. Sea was een, een nummer dat enigszins nog wel richting, uh, richting populair pop ging. Uh, maar ook nog wel echt wel de, de echt de juiste Genesis Veel uh, ja, uh, Collins. Collins. Ja. Hier komt hij. night Climbing through a window Step into the floor Checking to the left and the right Picking up the pieces Throwing them away Something doesn't feel quite Dit was het eerste deel van uh, Second Home by the Sea. Hè? Ja, dat is waar. Ik heb een tweede deel begrepen. Uh, ja, uh, da, dat, dat is eigenlijk <laughs> wat ik heel leuk vind. Maar dat geeft niet hoor. Ik, in mijn hoofd uh, speelt door. het door. Ja hoor. Het is de verstilling. Ja hoor. Nu, nu uh, ja. het woord is aan de Arjan. <laughs> ja. Maar ook gezongen door uh, Phil Collins Hall. Ja, klopt. Klopt inderdaad. En de stem past gewoon heel goed bij, bij, bij het lied. Ja, dat is mooi. Ja, zeker een mooi nummer inderdaad, ja. Maar ik vind, ik vind hem wel een herkenbare stem hebben veel Collins. Ja, je haalt hem er altijd uit. Ja. En, uh, je hebt een aantal artiesten, uh, net als Freddie Mercury of zo, of Beyoncé ja, zelfs. Top. Sommige mensen haal je er altijd uit. En Phil is inderdaad ook eentje, het maakt niet uit wat hij zingt, welk genre of uh, welke octave. Weet je, het maakt niet uit, je hoort hem gelijk. Ja, dat maar dat you love him or you hate him. Ja, dat klopt. Er zijn heel ja, wat mensen was. die absoluut niet tegen die. Hij is een beetje schel, een beetje scherp ja? soms ook. Ja. En uh, er is ook een hele school uh, muziekliefhebbers die kan, kan hem hier niet oh, aanhoren. Oh. Oké. Okay. Nee, ik vind hem solo erg goed, ja. Ik weet nog dat het vorig jaar met oudjaar hebben ze geprobeerd dat iedereen op hetzelfde moment, om 12 uur s'nachts, uh, dat nummer van hem ging draaien. Waar die zo keihard op drumpt of zo? In die, in wat, die, air, in die, tonight. die air Tonight? Ja, Air yeah, Tonight, oh. ja. En dan op een gegeven moment. ...hetzelfde moment inzetten... ...en dan hoor je overal... ...zou je dat horen, maar helaas. Mooi idee. Nee. Ja. ja. Ja, ik zie het zo voor Ed me. Tonight, ja. Mooi nummer, ja. ja. Maar goed, naar Genesis. In 1977 is opgericht. 77. Nee, ja. Oh, okay. <laughs> oh Maar in 1977... Ja. ...hebben ze Trick of the Tale... ...uitgebracht toen Peter G G Gabriel... De, ...de band had verlaten. Oké. Okay. En ze dachten... ...want het vorige album... ...waar hij nog aan op meespeelde... ...was The Lamb Lies Down on Broadway. ja. En toen hadden ze al het gevoel dat zij best veel van die nummers uh, componeerden. Dus ook al zei de hele wereld, oh, Peter Gabriel gaat weg, uh, Genesis stort in, moeten jullie nog wel doorgaan? Hadden ja. die bandleden zelf het idee, wij hebben dat zelf toen ook gecomponeerd. Dus dat, oh, dat gaat ons weer lukken. En toen kwam Trick of the Tail. Okay. En daar staat een heel gevoelig nummer op en dat heet Mad Man Moon. <laughs> Met Tony Banks op synthesizer in een hoofdrol. Daar komt hij. Lies forced me to land and take a disguise. I would welcome a horse's kick to send me back if I could find the boy. Dat is ook een mooi nummer, Mad Men Moon. Heb jij, hem zo, uh, heb jij de band zo ontdekt, uh, Arjan? Ja, ik vond dit soort nummers... en vooral dan een Synthesizer van Tony Banks. Kijk, als je het hebt over wat vind je de beste muzikanten ter wereld of zo... Hè? Dan, dan staat Tony Banks op keyboards echt bij mij vet op nummer 1. Nee, toch? Ja, en dat komt omdat <laughs> hij... Nee, maar toch. Ik, ja. ik heb echt ontzettend veel platen. En ik, nou, maar, maar hij is één omdat hij... hij kan zulke mooie sounds en klanktapijten neerleggen... en hij kan ons yes. isoleren op een manier wat heel gevoelig is... Dat je erin mee wordt genomen. Dat, dat, dat, oh, ja, ja. Dat, dat heeft een zekere. Het klikt er echt wel ontzettend met mij. En bovendien vind ik veel een hele goede drummer. ja, ja en die, sta, die genie, als Toen he? hij er nog bij zat, vond ik een hele goede gitarist met hele ja, meer, meer wijze klanken. Ook, die, die, die, die uit zijn gitaar halen. Niet dat gesnerp. Nee. En, en, en, en, en gesrapt, maar meer echt van die, van die mooie wijde klanken. Maar je hebt het zo over die synthesizer, maar ik, ik hoorde het niet echt. Het is niet echt heel, heel prominent aanwezig de synthesizer. Ik hoorde veel piano, ik hoorde veel zang en zo. Ja, maar hij gebruikte ook mini Minimoog, RP Soloist, uh, Hammond Organ. Uh, uh... Dat is geen Lucky Man-achtig nummer of zo, die gewoon met een heel mooi... Nou, maar dat soort nummers zijn er wel, waarin ja? het ook echt uh, een nummer begint met, met, met, met de synthesizer. Ja. Oké. Okay. Die krijgen we nog te horen vandaag. Ik hoop het. Ja, moeten we even kijken. Zoeken, zoeken, zoeken. Ja. Want we gaan nu weer naar een nummer van uh, Lena, die staat bij jou nummer 6, Dance on a volcano. Ja, nou kijk, je moet niet... Ik, ik heb een top tien, soort van top 10 gemaakt. Maar ja, eigenlijk... Dat, of je nou op 6 stond of op 4 of op 8... dat uh, maakt me niet zoveel uit. Maar uh, ja, ik hou ook... Van heel veel erg van de instrum, instrumentale... Uh, stukken. Okay. Omdat dan juist die chemie... Uh, heel erg naar boven komt. Ik, ik, hou, ik hou gewoon van die mengeling... Uh, hoe, die, hoe, de, hoe de, zowel de klanken... de melodieën... als de... De, uh, de solisten... of tenminste de muzikanten... zowel apart als samen... hoe dat smelt. Tot een heel ja. mooi geheel. Waar, en en dan, ja, dan raak ik daardoor ontroerd. Of ja. ik krijg er heel ja. veel emotie ja. door. Ja, ja dan, dan word ik dus vervoerd eigenlijk. Ja, muziek moet emotie zijn eigenlijk. Bij ja. mij uh, ja. is het een en al ja. emotie. Ja, en dan... dan uh, nou, je moet je dan uh, indenken dat je dan als uh, 15, 16-jarige... en toen, dat was bij mij dan in de jaren 90. Dan had je dus Oasis, maar je had ook Anouk. En je had ook uh, uh, hoe heet het, uh, Have You Ever Been Mellowed? Al dat soort dimmers en oh. gabber. En dan zat ik daar als uh, 16-jarige. En dan had ik het over Genesis uit, ja. <laughs> uit de jaren 70 en 80. En wat voor geweldige muziek ik dat vond. En dan, dat mensen echt dachten van waar heb je het over... Maar vooral door die emotie die het bij ja, jouw... het gaf mij uh, een bepaalde emotie. Ik kon dan mezelf uren opsluiten in mijn kamer. Of we hadden vroeger een uh, pick-up. Ja. En dan uh, leende ik uh, de platen van, uh, van de moeder van een vriendin van mij, want die was okay. ook fan van Genesis en die had dan de, de platen. En die mocht ik dan lenen en dan draaide ik die dus grijs. En dan had ik mijn koptelefoon op en dan zat ik gewoon de hele middag zat ik Zo. gewoon in kleermakerzit ja. in trance te luisteren. Fantastisch, toch? Wat was het eerste nummertje, wat je, wat het eerste plaatje dat je kocht? <laughs> Wil je het echt weten? Ja, <laughs> ja, dat, ja dat was Invisible Touch. <laughs> en er zullen heel veel genesis fans denken van... Oh, dat meen je niet. Maar ja, ik was toen acht... En dan is dat soort popliedjes... Is gewoon oh, heel erg die leuk. Die gaan we straks draaien. Die wil ik wel eens horen inderdaad. Dus daar, toen ben je ook gegrepen. Die heb je ook meteen gepoord. Ja, toen we, dat was uh, eind jaren tachtig. En later kwam dan uh, Weekend Dance. Nou, Dat was ook heel pop. Dus dat vond ik ook heel leuk. En ja. van daaruit ben je, ga je terug in de tijd. En dan vandaar ook dat ik echt... Uh, het U of, uh, Turn It On Again heb. En heb, ik heb. dat zijn ook van die nummers. En van daaruit ga je dan echt terug... naar de, naar de jaren... ja, zeventig... Even jou uh, Arjan jouw eerste plaatje huh? <laughs> nou mijn, mijn eerste plaat was inderdaad Trick of the Tale, waar dit nummer Kom ook op, okay. op staat en yeah. ik, ik, eerlijk gezegd hoe dit nummer begint, dat vind ik het mooiste begin ever, behalve misschien het nummer waar we nog later gaan doen, third of fifth omdat dat een, <laughs> een, een piano intro heeft van Tony Bans waar ik ook helemaal lyrisch van word maar hoe dit begint met Deep Power en het leuke verhaal is ook nog wel dat toen Peter Gabriel de band had verlaten en ze een beetje op zoek waren van, kunnen we het toen, toen schreven ze dit met z'n drieën. Oh. En toen dachten ze, als we dit kunnen, kunnen we de hele wereld aan. Ja. Dit, ja. dit nummer, in zeker het begin, gaf ja, hun vertrouwen. Ah, okay. ja, ik ben heel benieuwd, hier komt ie. <laughs> Danson of van Genesis en ik begreep van uh, tick of, Trick of a Tail. Zeg ik dat goed? Ja. Trick of a Tail. Trick ja. of the Tail. Trick of the Tail, ook al. Ja. Mike, we een leuk verhaal over Tony Banks. Nou, er zijn er zoveel, maar... <laughs> en ik vind ze vooral leuk. Ik weet niet of een ander dat leuk vindt. Maar um, wat wil, wat, uh, welke anekdote wil je horen? <laughs> ze knippen oog naar een zekere iemand. <laughs> oh, knippen oog, ja. ja en, dat, en dat voor Tony, hè. Want die is zo stoïcijn zoals als maar kan. En die, uh, die, die, er kan geen lachje van af, Dat is af en toe wel... heel statisch. Ja, ja dat is een beetje ook stif upper lip misschien. Ik weet het niet. Maar die, die lacht niet zoals uh, veel... Um, Mike heeft wel iets charismatisch... En, en Tony is eigenlijk toch wel de echte, de echte Brit. De echte British... Oh, okay. uh... ja, een snorretje, of niet? Nee, nee. maar gewoon uh, uh, stif upper lip. En, uh, ja, okay. ja. en niet, niet dat hij uh, niet gezellig kan zijn of zo. Dat weet ik niet, maar op het podium is hij zou het wat uitbundiger mogen, laat ik het zo zeggen. Maar uh, nee, uh, als het gaat over de knipoog... dan krijg je het alweer helemaal warm. Dat, dat je denkt, hoe, hoe is het mogelijk? Want de, de beste man is uh, 72 jaar. Ja. Maar uh, ja, als je idolaat van iemand bent om zijn muziek... en vroeger ook om, om, om zijn toch wel een leuke uiterlijk... en hij is gewoon, het is een mooi man gebleven. Laten we daar, ja, dat kun je ook wel beamen, hè? Ja. Het is een mooi man gebleven. Uh, als je hem dan ziet in een concert. En ik wilde gewoon vooraan staan, per se. Dus ik, uh, nou ja, het kostte me wat uurtjes... maar ik stond gewoon helemaal vooraan bij Tony Banks. Okay. Want dat is, voor ja. mij, dat, was ook, dat is voor mij ook... Tony Banks is eigenlijk het symbool voor Genesis. Voor mij. Dus ik stond daar uh, helemaal vooraan. Dus ik denk dat dat nog geen vier meter van okay. het podium ja. af is. <laughs> en uh, ja, op het moment dat ze dan opkomen... en nou, hij gaat zitten... En dan gaan we beginnen met te spelen. En dan ben je... Je zit alleen maar te kijken en te lachen. En te stralen. En te stralen. En van, oh, daar is hij, joh. Wat erg. En, dan, en als hij dan een keer kijkt... En, en, en jij zwaait zo met twee handjes... En hij geeft dan een knipoog naar, Dan ben ik gewoon weg. <laughs> en dan denk je... Wat, dat is toch verschrikkelijk. Dan ben je 42 jaar. Maar ik voel me gewoon als een 16-jarige bakvis... Ja, uh, ja. Terwijl hij 72 is. Dan denk ik, oh, wat, hoe, hoe is het mogelijk? Op dat soort momenten speelde leeftijd niet. Nee, helemaal niet. En nee. ook met de andere bandleden. Want die kwamen ook uh, in ongeveer in het midden van het concert. Kwamen ze allemaal naar het middenpodium toe voor een soort van... Um, ja, hoe heet dat? Uh, een soort Acoastisch. van akoestisch. Nee, een akoestische set ja, ja. In, in het midden. Uh, dus... Uh, Alleen toen ging Tony aan de andere kant zitten. Maar ja, helaas, helaas. Maar uh, ik had heel goed zicht op uh, Daryl Sturmer en uh, Mike Rutherford. En ja, dan... dan met hun ook, je hebt oogcontact, want je staat zo dichtbij. Ja. En, en je ziet gewoon dat je, je kijkt naar ze, je ziet dat zij genieten van het spel, maar ik geniet ook. Dus dat zien zij. Dus je hebt gewoon die, heel even dat momentje ja. van herkenning, je ziet het. Dat, en dan als ze dan een soort van een geven of ze knikken zo, weet je wel, heel, heel kort, want ze zijn natuurlijk ook heel erg gefocust op ja. hun muziek. Maar je ziet het en dan, ja, nou, uh, de wereld kan vergaan. <laughs> dat, dat, dat is het mooiste moment ja. van je leven. Dat vergeet je gewoon nooit meer. Nee. Dat je zo'n contact hebt met muzici die jou zo raken. Die jou zo... En de gemiddelde ja. Genesis-fan, die, ja, die zal ook wel wat ouder zijn, denk ik onderhand. Genesis-fan denk ik wel, want die zijn gewoon meegegroeid. Ja. ja. En, en of uh, een aantal heeft het overgenomen van, ze, van de ouders, ja, dat, dat, kan dat kan natuurlijk ook. ook. Ja. Ja. Dus dan heb je nu uh, 20, 30-jarigen die. Dus die niet van op, de ouders? Hè? Nee, ze zijn nu gestopt. Ja. Voor altijd. Voor altijd, oké. Okay. Ja. Ja, dat, dat Want Phil Collins is behoorlijk uh, ziek. Die kan niet meer horen. Hij heeft last van zijn... van artrose. Dus hij kan niet meer drummen. Oh, nee, oké. Okay. Oh, het zonde. Ja, ja. Hebben, ja dus dat, dat, dat wordt hem gewoon niet meer. En nee. ook, ook zelfs zingen uh, en staan... Uh, nee, dat hij hij uh, net tijdens het laatste concert... maar het hield echt niet over. Nee, nee hij, hij zat in een stoel... en er, daarnaast uh, stond een klap... Hoe noem je zo'n ding? Zo'n klapper waar de muziek op stond. Oh, Zodat je okay, kon zingen denk, uh, dat met, dat met dat sommige tech. Af en toe dingen. Ja. ja. ja. Maar, maar dat maakt... Kijk, een echte fan maakt het op dat moment niet uit. Want je weet, dit is het laatste concert. Je ja. weet, ze zingen alles. Hij zingt twee octaven lager. Je weet ook, sommige liedjes ja. worden iets langzamer gespeeld. Maar dat is... Dat is allemaal niet erg, nee. want je weet gewoon, dit is ja. de laatste keer. En, en je weet, het is historisch. En het is historisch, ja. Dus de, de tranen rollen over je wangen op het moment dat ja. ze het podium weer verlaten. Maar ik hoorde ja. jullie net zeggen dat ze met z'n drieën zijn. Phil Collins, Mike Rutherford en Tony Banks. Ja, um, op een gegeven moment ging niet alleen Peter Gabriel weg... maar ook Steve Hackett, een lead ja. gitarist. Gitarist, ja. En dat hebben ze proberen op te vangen met sessiemuzikanten. Eén was Chester Thompson, dat was een drummer, een beetje jazzachtige drummer die uit Weather Report kwam. Okay, yeah. En ja. een andere gitarist, een sessiemuzikant uit Amerika, Daryl Sturmer, die zo goed hun nummers kon naspelen dat ze eigenlijk hun beter vonden dan Steve Hackett. Oh. Uh, maar ze wilden beide geen rol geven in het componeren of in het studiowerk. Dus ze zeiden: We hebben zoveel chemie nu ook nog maar, ook al zijn we nog maar met z'n drieën, omdat Steve Hackett op een gegeven moment ook wegging en koos ja. voor een solo carrière. En ja. uh, Then There Were Three, dat album, dat kwam maar. Ze hebben het met z'n ja. drieën volgespeeld. Het is niet hun beste album ge ge geworden, volgens hunzelf en volgens velen, maar er staan wel een aantal hele mooie nummers op, waaronder The Lady Lies. <laughs> Weer een mooi bruggetje voor jou. daar heb je volgens mij... <laughs> doe, doe je het erom. Hier komt hij. The Lady Lies. Ook een mooi nummer, The Lady Lies. Hè? Maar nog steeds veel Collins. Ja, misschien leuk om uh, Peter Gabriel te laten horen. Uh, die in de goede tijd... Zijn laatste album die hij maakte samen met Genesis was The Lamb Lies Down on Broadway. Ja. Nou, als je het geduld van opbrengt om die hele plaat te luisteren, dan, dan ben je echt een... Kan, kan je van mij een ja. zelfgebakken <laughs> appeltaart. Want het is echt werkelijk... Waar? Er staan heel veel leuke, mooie nummers op. Maar ook ja? echt ontzettende moeilijke, lange, uitgesponnen nummers waar je geen nou vast ja, gaan knopen. Nee, dus, uh, dus, dat spoel ik even door. Dus, dus in op een gegeven moment, en, en dat was ook de periode dat Pieter Gabriel steeds extravaganter werd tijdens optredens. Ja. En waarbij Waarbij zelfs zijn eigen bandleden soms verraste. Want die zaten gewoon dan een nummer te spelen. Dan kwam hij op en dan was hij gekleed als een vos... in de jurk van zijn vrouw. Ja. Ja. Of hij had een, was in het midden van een soort van bloem. En, en hij trok hele gekke bekken, uh, uh, uh, begon verhalen te vertellen waar ja. ook geen touw aan vastknopen was. Terwijl ja. die muzikanten dachten, oké, okay wanneer gaan we nou een keer beginnen? Ja, ja. Dus hij, hij vervreemde toen een beetje van de band, dat, dat oh. kon je al merken. Maar denk je niet dat hij uh, de band groot gemaakt heeft? Door zijn buitenissige of zo Zeker weten, dat is absoluut waar. Want, uh, want, want zeker in die latere tijd ontstond er een fanschare... die hun nooit in de steek gelaten heeft. Nee, dat klopt, ja, ja, uh, ja. Die, die, die, die, die gekkigheid, dat die, die extravagante, een avant uh, ja. beetje avant-gardistisch, mag. Een beetje intellectueel soms, soms ook. Ja. Moeilijke teksten, waarvan je, die moet je drie keer lezen denk je... waar gaat het er nou gaat eigenlijk, het eigenlijk over? over? Ja, ja. Maar ja, dat is bij Tony Banks sowieso, hè. En dat is, heb je bij heel veel uh, uh, tekstschrijvers of, of muzikanten, componisten. dat ze, ze kunnen niet normaal praten, maar ze kunnen wel teksten schrijven. Omdat ze, die melodieën zitten nou eenmaal in hun hoofd. Dat he, ja, dus ik ja, snap het wel. en sommige regels, die, die, die ken ik gewoon uit mijn hoofd. Ik bedoel, we zullen nog straks nog nummer draaien. En dat heet First of, first of Fifth. Dat is, is bijvoorbeeld een, een stroof En dat gaat, the path is clear, but no eyes can see. denk je, jeetje. Het pad, pad is duidelijk, maar je kan het nog niet zien. Wat bedoelen ze er nou precies mee? Maar toch zit er wel iets in. En dan ga je erover over ja. fantaseren. En af en toe komt dat dan weer terug. Ja. Ben je echt een tekstenman? man? Tekst en belangrijk? muziek. Ja? Oké. Ja, okay. ja. ja ik, ik luister ook echt, echt goed naar hoe een baslijn zich ontwikkelt. Hoe de drums het ondersteunen. Hoe een synthase invalt. Hoe een gitaar zeg okay. het overneemt en een soort naar een climax toewerkt. Ja, dat is ja? precies wat Genesis is. Precies, ja. Maar ze zijn in 67 begonnen. Ja. Toch niet echt uh, de periode van pro-rock of zo, van die lange nummers of zo. Hè? Nee, nee de, die eerste albums waren ze echt op zoek naar zichzelf, van, naar hun identiteit, zeg maar. Oké. Okay. Ja, ze, ze waren ook jong, hè? E e eerdere bandleden zijn toen weggegaan, de gitaristen en de drummer. De e eerste drummer, veel, veel konden er niet vanaf het begin bij Oké. Okay, ja. en, en pas zeg maar, met, met, met platen als Tot uh, ja, Total Lies Down en Selling England by the Pound, dat waren de eerste grote binnenkomers bij het publiek. Oké. Okay, okay, ja. Nou, ben benieuwd. Ik ga tot het nieuws: um, Lily White Lilith draaien. Ja? Tot na het nieuws.